Jon van Kamer, het CNW-journaal. Sepp Blatter stapte op als voorzitter van de Viva. Dat heeft hij bekendgemaakt op een persconferentie. Volgens Blatter is het mandaat dat hij heeft gekregen... onvoldoende om aan te kunnen blijven. De 79-jarige Zwitser werd vorige week nog herkozen als voorzitter. Binnen vier maanden komen er nieuwe verkiezingen. Blatter lag de laatste jaren regelmatig onder vuur... vanwege de geruchten over omkoping en corruptie binnen zijn organisatie. De KNVB reageert verheugd op het aftreden van Blatter. Dit is een dag waar we naar uit hebben gekeken, zegt een woordvoerder. Even voorzitter Platini spreekt van een moeilijk, moedig, maar juist besluit. Om een faillissement van Griekenland te voorkomen... trekken de internationale geldschieters het initiatief naar zich toe. Dat lijkt de uitkomst van een spoedoverleg gisteravond... tussen bondskanselier Merkel, de Franse president Hollande... het IMF, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. Ze spreken af om Griekenland concrete hervormingsvoorstellen te presenteren. Volgens ingewijden zou dat een laatste poging zijn... om met de Griekse regering tot een akkoord te komen. KPN heeft een boete van ruim 360.000 euro gekregen omdat klantgegevens niet goed waren beveiligd. Dat heeft de autoriteit Markt laten weten. Drie jaar geleden kreeg een hacker toegang tot de klantgegevens van het bedrijf. De autoriteit Markt onderzocht de manier waarop KPN de gegevens beveiligde en concludeert dat die beveiliging onvoldoende was. KPN is het oneens met de boete en is in beroep gegaan tegen de uitspraak. In Engeland zijn vier jongeren zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een achtbaan. De tieners, twee jongens en twee meisjes, hebben ernstige verwondingen opgelopen aan hun benen. Het ongeluk gebeurde in een pretpark niet ver bij Birmingham vandaan. Een karretje van de achtbaan, waar 16 mensen in zaten, botste op een leeg rijtuig. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De slachtoffers zitten nog bekneld in het karretje dat op 7,5 meter hoogte hangt. Hulpverleners hebben een platform gebouwd zodat ze de gewonden kunnen behandelen. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind af. Het wordt dan ook geleidelijk droger. Morgen zijn er zonnige perioden. Ook al kan er in het noorden een bui vallen. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij knoop het Muidenberg 2 kilometer. De A2 Den Bosch-Amsterdam. Bij Utrecht lagen weide 2 kilometer. Na een ongeluk op de parallelbaan. Een lange file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knoop het Burgerveen en Rijndijk 10 kilometer. Zojuist is wel de weg vrijgegeven. Op de alternatieve route via de A44 zat ook file richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Baby, baby, baby. Hey, I, I wanna know you, uh -huh. place the one above you. I wanna oh. love you, Go baby, Raja. baby, baby, baby, I now. wanna yeah. be baby, man <laughs> yeah. Yeah. Ik heb een Ik heb een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 then everyone sings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 Ho! Hey. It's my